De teruggang in de economie heeft geen effect op de toeschouwersaantallen in de eredivisie. Halverwege het seizoen zijn er 2.880.000 fans naar de wedstrijden gegaan. Dat zijn er 30.000 meer dan vorig jaar. De statistieken geven verder aan dat er meer gescoord is dan vorig jaar. Wel zijn er in deze speelperiode twee keer zoveel rode kaarten uitgedeeld. Spanje gaat flink bezuinigen. De nieuwe Spaanse premier Rajoy heeft 16,5 miljard euro aan besparingen aangekondigd. De maatregelen zijn bedoeld om de economische crisis te bestrijden. Er komt onder meer een eind aan het vervroegd pensioen in Spanje. Verder wordt er bezuinigd op regionale tv-zenders en worden feestdagen naar de maandag verplaatst, zodat Spanjaarden niet de halve week vrij nemen. In Alphen aan de Rijn is een man opgepakt die het bedrijf MSD, het voormalige Organon in Os, wilde afpersen. Hij dreigde gevoelige informatie naar buiten te brengen. De man heeft inmiddels bekend. Het is onduidelijk of hij een oud werknemer van MSD is. Door een ingrijpende reorganisatie bij het bedrijf kwamen dit jaar enkele honderden mensen op straat te staan. Het weer in het oosten is nog sneeuw, vanavond en vannacht overal regen. Morgen is nog droog, maar in de middag weer kans op buien. Het wordt dan ongeveer 6 graden. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB. Het is een normale avondspits. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt 1 Nes en 1 Brugge, 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roedevarensveen en Hoogmade 6. A12 van Utrecht naar Arnhem bij Bunnik 5. A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft Zuid en knooppunt Kleinpolderplein 5. A15 vanuit Europoort tussen de afrit Briele en knooppunt Vlaandplein 11. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Ambacht en Papendrecht 6. De andere kant op tussen Hardingswad giessendam en Sliedrecht-West 7. De A20 van Gouda naar Rotterdam bij Nieuwekerk-Onderijssel 5. De andere kant op voor Rotterdam Centrum 5. En de A28 Utrecht richting Amersfoort bij Leusden 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je le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 Your spirit breaks the shadows into me to so...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 We weekend.